Nerevenig ging de eindzegen op de duizend meter naar Stefan Groothuis. Hij was de enige die onder de 109 bleef. Bij de vrouwen ging de eindzegen naar de Amerikaanse schaatsster Heather Richardson, maar Boer eindigde als derde. Het weer vanavond koelt het snel af. Vannacht gaat het in het hele land vriezen. Morgen en dinsdag opnieuw droog en zonnig bij een graad of acht. Dit was het.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 Sit by myself talking to the moon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 Aerosmith and the love in the elevator.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 Met de provincie, met de provincie Drenthe en Ellentendamme in Stee. Wat gek van de sleutel, echt uit mezelf vandaag de duivel die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 The devil is dead. Twee Mercedes-Betjes op Wist die rap hoe je ken me toch Doe strictly butt ben een animal Adenomo Herken je mij niet Van de fake Sta plus 15 En oh ja Dat is mijn wijfje Die gaat min 30 tegen lekker Voel me losjes Ik ben strak Naar de wc Ik heb pap Gele rakken glasje je butt je Of put je nap Voel de liefde Doe me vreemd de party in de 301 Lowlands Magneetpaar In de caravan Omdat ik yes I can ik ben zo na, Bye-bye Okay Boeken maak ik wekker van, ik ben een Sibra langs op de Sousibon Nike vest, geen loe vertaan, me niks, dan drink ik veel Maar is het dankje gebleven in m'n keel In de paradijs om mijn een glas op play. Whiskeyboard daar in de fuck that face Mijn ogen hangen en ze lopen langs, de tik tic zijn En ze zeggen, hoor in dat van? In de paradijs om mijn een glas te tien En alle chicks zien dat ik voor de assen vien Ik ben een hoe en ik heb een racht gestien Maar vandaan komen, denk je van mijn vast misschien licht gaat uit nacht, nacht, we brengen het gaat goed met de oppositie, want uh, ze, gaan, uh, ze hebben geschitterd op de Buma Gala. Daar hebben ze dus een optreden gedaan en dat ging wel redelijk goed. En ze is bekend geworden dat ze gaan meedoen met de 3FM Awards. Tenminste, ze zijn waarschijnlijk zijn ze wel genomineerd, omdat ze een heel goed jaar hebben begonnen. Maar ze gaan dus ook optreden daar. Zometeen popst ze hendje, maar nu eerst Nova Star. And it is wrong. She just left me home. And there's no one here that I want to change her phone. That I was good for her. Still she says she don't know who she is girl. Ja, het is hier weer tijd voor. Goedemiddag, Henry. Ja, goedemiddag jongens. En uh, luistertijd natuurlijk ook. Uh, hoe is het hier allemaal? Lekker rustig, denk ik, hè? Lekker heel rustig, maar ik wil vragen hoe het met jou gaat, want jij zit midden in het carnaval natuurlijk. Ja, dat kunnen We wel zeggen. We hebben uh, wel gisteravond weer losgebranden, dus uh, het gaat uh, lekker toe vanavond, denk ik. Ja, heb je nog plannen voor vanavond? Ja, uh, wat later. Uh, die vrouw van mij die moet nog werken, dus uh, die haal ik dadelijk op en dan gaan we even lekker starten vanavond. Kijk, dat zijn de verhalen. Zo sure is dat. <laughs> ja, dat hebben we helaas niet hier. Dus moet je niet vragen waar ik thuis kom, maar dat weet ik zelf ook niet, dus. <laughs> is de hoop dat je morgenochtend nog wat weet, hè? Jawel. Morgenochtend hebben we natuurlijk met me vroeger op, want dan gaan we de cannabiswagen weer verder versieren. Oké. Oké. Ja. En dan gaan we nog wat verder lopen natuurlijk, hè. Oh, wat een gezelligheid. Oh, jongens. Dus het is mooi weer, dus het kan niet meer kapot natuurlijk. Kijk. Helemaal top. Maar er is natuurlijk ook wat gebeurd afgelopen week op Showbiz nieuwsgebied. Ja, we hebben natuurlijk weer het verhaal van Ciao de natuurlijk. Hè? Dat, dat, dat blijft op een gegeven moment lopen. En, uh, hij zegt op een gegeven moment van, ik voel mij kern gezond, ik rook maar 40 schepen per dag, maar mijn longen zijn brandschoon, ja, geloof jij dat? <laughs> <laughs> ik heb geen problemen met mijn leven of nieren. Uh, en ja, als je een het feest is, doet het een beetje pijn, maar ja, de volgende zijn ze weer piek in orde. Okay. Ja, goed, uh, zo kun je natuurlijk de zaken op een gegeven moment ook uh, zien. Hè? Zolang je geen last van hebt, dan heb je ook niks hè? Nee, ja, natuurlijk. Ja, goed, dus we wachten maar eens af voor wanneer hij een uh, volgende probleem weer in uh, de bladen staat, natuurlijk. Mm, yeah. nou, ja. Hij zegt, hij zegt natuurlijk wel: van ja, hoe sta je? Godzijds een lekker balletje af. Ja, goed, dat moet hij zelf weten. Ja, tuurlijk. Ja, ze mogen zeggen ja, van, hij schijnt mee in te hebben, dus uh, hij heeft al een stuk of zes zitten nu uh, vergooid. Dus, eh. Uh, mm, mm, mm. Hij zegt dat ik heb tijgerbloed in mijn aderen, dus uh, daar oh. er nog energie van. Nou, geloof jij dat? Nou, uh, nee, niet echt. Maar nee, hij, moet eens, uh, hij moet eens komen bij het carnaval dan ligt hij pas eens uh, feesten. Ja, Laten we hem dan maar buiten houden dan, want dan krijg je hem nooit meer weg hier. <laughs> <laughs> Goed, ja jongens, dan heb ik ja, met het carnaval, uh, er worden natuurlijk ook artiesten uitgenodigd. En een van die artiesten was Ben Saunders. Ja. Maar uh, ja, daar ben je op een moment ook niet doorgegaan, hè. Dat nee, was. ja. Uh, ja, een, een tiental, uh, nou een 30, 40 kaartjes verkocht. Nou, uh, 17,50. En uh, we hebben het maar uh, gecanceld.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 Ja, tuurlijk, logisch. Dat, dat een beetje het verhaal is. Ja. Ja, goed, en dan hebben we natuurlijk ook nog Mieke Telkamp. Kun je die nog herinneren? Mieke Telkamp, nee, ik kan me niet herinneren. Nou, dus is inderdaad heel lang geleden, die 60 jaar geleden is die gestopt met zingen. Oké. Okay. En uh, ze heeft op een heel exclusief voor het PA verteld dat ze het uh, nooit meer gaat doen. Dus uh, okay. ja, als je ziet als je de nummers hoort, denk je van oh, was staat dat Mieke Telkamp. Oké, okay, oké, okay. dan gaan we, we ook doen. De luisteraars en ze antwoord die kennen we ongetwijfeld nog. Oké. Okay. Tug, maar soort ja. ja, dingen gaat natuurlijk zo, hè. Dus, uh, Ja, tuurlijk. We hebben natuurlijk Victoria Beckham, hè, de beckham uh, altijd nieuws uh, over hun. Altijd nieuws, hè. Um, uh, ja, want uh, ze worden weer uh, papa-man. Uh, Oké. Okay. Uh, ja, want zij is een verwachting van een, van een boffertje. En uh, ze hebben nou een, uh, een, een echo wat te maken. Ja. Een 4D-echo. Een 4D-echo, wat is dat loopt, dan? Ja, het loopt nog net niet weg, zoals je het ziet. Maar uh, je kunt er echt alle details kunnen op zien. Oké, okay. heel uh, leuk.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 Nou is het een beetje een probleem natuurlijk, want zoals we weten natuurlijk, Victoria Beckham, die heeft uh, uh, haar neus laten mo moderniseren. Ja, dat wou ik net zeggen. Dus, uh, ik weet niet wat ze gedaan hebben, Marvel. maar ik ken het nog niet, pas chirurgie, terwijl ze nog zwanger is, hè? Ja, ja, nee, hoe kan je nou een andere... Nou ja... Die... Nou, goed, laat, laat, laten we daar het antwoord maar een beetje op schuldig blijven dan. Ja. <laughs> goed, ja, en uh, dan hebben we natuurlijk wat ik al straks zei over mieke want we hebben nog een, een actrice, die is nog veel ouder. Ja. En zeker, Zaza Gabor, ken ik die? Ja, die kennen we. Ja. ja, die heeft uh, toch een paar ja, maanden of twee geleden zijn been moeten laten amputeren. Ja. En uh, ja, ze is 94 jaar en ze zegt toch van ja, ik heb geen zin meer om op een gegeven moment mijn linkerbeen ook niet te laten, laten En uh, ze heeft gewoon geweigerd, ik, ik doe niks meer. nee Dus uh, ja, en uh, wat de artsen zeggen van ja, als je momenteel uh, ja, die uh, been laat amputeren, heeft ze nog 50% kans om een jaar te overleven zonder operatie. Dus, Oké. Okay. We wachten dus even af. En uh, hoe oud is zij? 94. Oké, okay. ja, het is wel een hoge leeftijd hè natuurlijk. Ja, dacht ik wel. Ik ja. nog iets te, te laten doen. Ja, ik kan me dat wel wat voorstellen. voorstellen. Ja. Goed, ja, we hebben natuurlijk het, het leuke leuke verhaal van uh, Glennus Grace. Ja. Yeah. Die, uh, die is gebeld door The Voice of Holland om mee te doen met het programma. Oké. Okay. Ja, dat, dat, uh, ja Glennus is natuurlijk al zelf jaren bezig in de in de muziekbusiness. Want, ja, dat, ja, is, ja, dat apart. is een Zangeres, en een hele goede. Ja, die ga je toch niet mee laten doen met de voorzitter. Nee, dat, is dat vind ik apart, want zij is echt al heel lang bezig, toch? Ja, natuurlijk. En ze zegt zelf ook van, ja, hey, uh, we vragen ze me niet. Nee. Uh, dus ik weet, ik weet ik, uh, ja, wekelijks treed ik op in het weekend. Ja. Ze zegt me bijvoorbeeld heel erg goed. En, uh, ze zegt van, ja, als ze me nou vragen om als jury dit mee te doen, dan is Dat is een heel ander verhaal. Ja, ja, ja, ja, dat, dat zou nog wel kunnen. Maar bijvoorbeeld uh, uh, artiesten als Raffaella, ik denk dat zij ook is gevraagd. Ja, Kijk, aan die ja, kant snap ik het nog wel. Dat zijn ja, nog niet heel erg populair is. Maar or Grace is toch al een tijd bezig. Uiteraard. Ja. Maar, ja, je ziet op een gegeven moment dat het programma natuurlijk wel uh, behoefte heeft aan goede artiesten. Ja. En, uh, ja, als je op een gegeven moment een hoop goede artiesten hebt gehad, hebben we nou gisteren weer gezien met, uh, met X Factor, dan lopen er ook een paar echt goede zangers zangeressen bij. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment spoel ik toch wel een beetje dun als je zoveel programma's hebt. Ja, ja, ja, zeker. Of je gaat natuurlijk in herhaling vallen van, van artiesten die elke keer meegedaan hebben. Ja, en of dat nou op een gegeven moment elke keer leuk is. Een keertje is dat leuk, maar je moet niet aan de gang blijven. Nee, vindt. ja, tuurlijk. Dus dan wachten we eens even af. Ja, goed, hebben we natuurlijk, gisteren hebben we inderdaad uh, X-Facte gehad en uh, Sterren Dansen partij is Ja, klopt. En uh, het mooiste vond ik natuurlijk toen uh, net Scheret Joling uitlachte. Heb ja. je dat gezien toevallig? Nee, ik heb het niet gezien, maar ik heb wel iets gehoord. Vertel. Ja, hij had op een gegeven moment zo'n zo zo zo zo pet op zijn kop, waar uh, allemaal de vonken uitsprongen. <laughs> en uh, ja, toen uh, Gerard bij kwam staan, ja, kwam, uh, de rookholken kwamen er nog uit. <laughs> Oké. <Okay>. Dus <laughs> dat was wel even lachen natuurlijk, hè. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar ja. Ja, ik hoort. denk dat Gerard er wel om kon lachen, toch? Ja, ah, natuurlijk zeker. Ja. Dat hoort er ook bij, hè. Ja, nou leuk. Ja. Ja, we ook gezien hebben we dan eh, met de even bij eh, de sterren dansen blijven, schaatsen op hebben ja. uh, we natuurlijk bij Bert van Veen gisteren uh, helaas de show had moeten verlaten. Oké. Okay. Maar het zegt zelf wel, ik ben er echt niet rouwig om, het is, ja, schaatsen is mijn, is mijn uh, specialiteit ook helemaal niet. Nee. Uh, het, het, het was alleen een beetje natuurlijk heel uh, aandoenlijk toen uh, haar zoontje, uh, Sylvijn, op een gegeven moment uh, flink in het snikken uit was toen dus zijn moeder was gevallen. Ah. Oh. Ja, dat was inderdaad heel aandoenlijk om te zien.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 Ja, nou, het is zo dat die jongens schijnt ook helemaal populair is bij de meisjes. En, ja. uh, of hij wordt gewoon voor zo lang gelanceerd en, uh, Ja, en Erik Vertijn heeft nog een om niet uh, buiten schoenen te gaan lopen. Nee. Dus, uh, ja, goed. Uh, ik, ik, weet, ik, weet, ik weet niet wel voor wat het waard is, maar uh, hij is door Perry Hilton op de site gezet of zo. Oh, oké. Okay. Dus, uh, ja, ik weet ook niet wat, wat we daarmee aan moeten. Ja, nou, wacht even af, maar hij is wel in ieder geval wel door. Dat weet ik eigenlijk niet, want ik heb het gisteren niet helemaal kunnen uit. Okay. Uh, dus uh, dat was het was best wel een beetje chaos. Want ja. er waren toch hele goede die weggestuurd zijn. En dat, dat vond ik wel een beetje vreemd. En ja. uh, minder minder bij die ze erin gehouden hebben. Ja. Dus ik kon er niet allemaal weer plaatsen wie nou allemaal precies doorgegaan is. Dus het zijn nog heel wat. Ja. Maar ik hou het, ik hou het voor de in de gaten in ieder geval. Maar dan hebben we het volgende week al even over. Ja, top. Dat wil ik wel weten, want als hij zo populair is. Ja, natuurlijk, zeker. Ja goed, dan heb ik nog één dingetje voor jullie. ja uh, Dat vind ik wel erg leuk voor Rutger Hauer, uh, dat is natuurlijk ook niet echt een van de jongste meer. Hij is ook wel 67, maar hij heeft het toch voor elkaar om een uh, hele mooie rol te bewaren in, uh, in de film. Nou. Ja, hoorde ik ja. ja. Ja, hij speelt Van Helsing, gaat hij spelen. En uh, het wordt een 3D-film. 3D, ja. Uh, dus uh, ja, ik, ik, ik vind het er gek voor, Op die leeftijd nog een, uh, een glans rond te gaan, gaan spelen. Ja, Rutger Hauer, ja leuk. En hij wordt volgens mij vampierenbestrijder, toch?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 Ja, echt wel, ja. Dus het is een leuke ding om uit te halen. Ja, en als je alles nog na zo basis natuurlijk, ja, op internet staat alles te lezen. Hè? Ja, ja, zeker weten. Nou, Henry, volgende week uh, spreken we je weer. Dan zijn we weer, zullen de, zullen de golflengte natuurlijk. Zijn. Ja, en ik wens je een heel fijn weekend met uh, carnaval, hè? Ja, dat zal zeker lukken. Hartst, hartstikke fijn. En uh, ja, voor jullie ook een heel fijn weekend. En als je nog de kans krijgt om naar het zuiden te komen, dan bel je me maar. <laughs> ja? hey, Henry, dank je wel. Hoi. Tot ziens, tot ziens. With every line I need a volley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 Hij was tot 2006 rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Tijdens de opstand op het Tahrirplein in Cairo maakte hij deel uit van de Raad van Wijze Mannen. Hij heeft altijd aangedrongen op hervormingen van het regime van president Mubarak. Ook is er een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en een minister van Justitie benoemd. De huidige minister van Defensie blijft op zijn plek. Hij is bevelhebber van het leger dat nu aan de macht is in Cairo.